te met het NOS Journaal. Banken en verzekeraar in tweede kwartaal achter de rug. De winst bedraagt 1,5 miljard euro. Bijna 25% meer dan in dezelfde periode vorig van het vorig jaar. Dit is ook meer dan de meeste analisten hadden verwacht. In een verklaring heeft de VN-veiligheidsraad Syrië veroordeeld voor geweld tegen demonstranten. De raad kon het niet eens worden over een resolutie. Aan de verklaring kunnen geen sancties worden verbonden. De opstand in Syrië heeft dan zeker honderden mensen het leven gekost. Houdcommandant Carman van Dutchbet is in het buitenland gaan wonen, omdat hij zich in Nederland niet meer veilig voelde. In nieuwsuur zei hij gisteren dat hij op straat in Nederland werd uitgejouwd. Hij zei dat hij rekening mee houdt die voor de rechten moet verschijnen vanwege de val van Srebrenica. Zo hem doet onderzoek of drie leidinggevende militairen van Dutchbet persoonlijk iets te verwijten valt. De bom die gisteren was vastgebaakt aan de nek van een meisje in Sydney was een nepbom. Het duurde tien uur om het meisje uit haar benarde positie te bevrijden. Daarna ontdekte de Australische politie dat het geen echte bom was. Het meisje van 18 mocht van een gemaskerde inbreker de politie alarmeren... maar niet te veel vertellen omdat hij anders de bom zou laten afgaan. Er wordt rekening mee gehouden dat de dader de familie wilde afpersen... Volgens lokale media zat er een briefje aan een netbom waarin losgeld werd gevraagd. De familie behoort tot de rijkste van Australië. De politie maakt nu jacht op de inbreker, maar is tot nu toe geen spoor van hem gevonden. Het oosten van het land is gisteravond getroffen door wateroverlast na zware buien. In Gelderland overijssel en Drenthe liepen kelders onder en stroomden water, huizen en liftschachten binnen. In de omgeving van Assen liepen riolen over en in Arnhem werd een bioscoop ontruimd. In Amerika is oud sportpannaacteur Bubba Smith overleden. Smith speelde American football op hoog niveau in de jaren 60 en 70. Daarna werd hij acteur met gastrollen in tv-series als Charlie's Angels en Taxi. Hij werd het bekendst met zijn rol van Moses Hightower in de filmreeks Police Academy. Bubba Smith is 66 jaar geworden. Dan nog het weer, sommige perioden later bewolkt tegen de avond regen. Temperatuur 21 graden aan zee en een of 26 in het binnenland. Dit was het NOS Dit is van de ANWB. Er staan file bij de werkzaamheden op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Vianen, 3 kilometer. Tot zover de verkeers. In Circus Zandvoort ben jij de artiest.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 Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Dit is Goedemorgen Zandvoort op ZFM. Ja, het is zaterdagochtend 23 juli. Even naar de klok van 10. Hoogste tijd voor Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen luisteraars. Goedemorgen Ben Zonneveld. Goedemorgen Don de Greber. En ook goedemorgen Roy Haldeman en Yvonne Roosendaal. Roy die tekent natuurlijk voor de techniek. En Yvonne Roosendaal, Ellen Janssen voor de redactie. En de koffie doet je Roosendel ook. Ja. Met geland in het gezellige Hotel ja, Hoogland. Ja, in Hotel Hoogland. Dus als je trek hebt in een lekker bakje koffie, kom gewoon even naar radio kijken. Ja, eh, het is altijd interessant ja. en, en gezellig. En misschien vind je het wel zo interessant dat je als vrijwilliger best wel mee wil werken. Ja, of oh, presenteren, techniek. Mede presenteert. Ja, ja. Alles is mogelijk, dus heb je zin om iets te komen doen bij Radio Zandvoort. Kom gezellig langs bij Hotel Hoogland. Ja. Maar, we hebben een programma ja, maar we gaan ben... ook van alles doen. We gaan praten over chocola. Ja. En over de uh, ondernemersavond. Dat gebeurt na de muziek. Ja. Het, uh, het is alleen jammer dat uh, de uitgenodigde gast door ziekte verhinderd is. Dat kan altijd. Hè. Maar we kunnen er wel wat over vertellen. We kunnen er wel wat over vertellen. Ja. Daarna gaan we naar de grootste overname in Zandvoort, sinds een half jaar, ja. en dat is transactief. Het is inderdaad een zeer grote bedrijfsovername, van het ene bedrijf naar het, na het andere. Ik ben benieuwd of de overnameautoriteit Zandvoort hier nog wat over te vertellen. De mededeling, mededingingsautoriteit. mededingingsautoriteit. Ja. Nou, we gaan het horen. Ja, van Bram Molen nou. nou, ja. Dan en, uh, is het bijna half elf uh, geweest. En dan gaan we met Mike Kappel praten of misschien met iemand anders, we weten nog niet wie er gaat komen. Over de recreatie die staat weer uh, op stapel en natuurlijk op een aantal locaties in Zandvoort is er voor de jeugdwit van alles te doen. Ja, dat, uh, en dan uh, het laatste item van het eerste uur, dat, uh, dan komt Peter den Boer, die uh, is hier wel vaker geweest, dat is het hoofd van reiniging en groen. En we gaan praten over het laatste zwerfafval wat er nog te vinden is en dat zijn de peuken. Nou, dus, we dus over Zand wordt schoon eigenlijk. Eh, zand wordt schoon ja. en peuken op straten en stranden. Het, het is ook zo, Ben. Oh, ik ben een roker, jij niet. Maar nee. als ik een uh, pakje sigaretten koop zal ik er niet meer over pijn om uh, het cellofaantje op straat te gooien. Dat deed je vroeger wel, maar nu niet meer. Als het pakje leeg is, gooi je het netjes in een bak. Mm. Alleen de peuken die gooien we gedachteloos op straat. Nee, er zijn uh, diverse punten in uh, Zandvoort aan te wijzen waar je dat wel uh, gewoon uit kan maken. Hoor. Ja, ja. ja, ja ik het weet het het het het Ik, ik weet het, maar het is toch de gewoonte. Ja, nou die gewoonte moeten we dus kwijt en uh, we gaan zien wat, daar, uh, wat we daarmee kunnen doen. En Peter de Boer gaat het daar wat over vertellen? Ja. Uh... Na Peter schuift dan aan Ron Brouwer en die gaat over het Tropicana Festival alles ja, vertellen. Want de podia's die staan er al op diverse locaties. Ik was op het Dorpsplein bij Jenks en op het Gasthuisplein en uh, op het Raadhuisplein. Daar staan ja. de podia's al en die ja. worden straks ingevuld. Ja. En gaan we gaan vanavond dansen. Ja, nou, op een van de teksten zag ik dat er stond Dorpsplein, maar het zal wel Raadhuisplein zijn. Hè? Nee, beide. Beide, oké. Okay. Goed, en de Halterstraat niet te vergeten. En de straat ja. En we sluiten af met uh, Johan Schooneman over zijn project uh, Regiomaatje. Uh, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb daar wat van voorgelezen, maar ik kan me er nog niet veel bij voorstellen. Dus we moeten hem dat nou eens even uitvoerig vragen wat dat nou is. Uh, daar zullen hij zeker een goed antwoord op hebben. Ik weet ook veel wat het is, maar we gaan afwachten tot hij het gaat vertellen. Ja. We gaan even muziek draaien. En uh, we gaan met Tom Jones, een... Uh, Eerbewijs aan alle dames in Zandvoort. Seksbammer. Ain't gonna do you no harm no. This bomb's for loving and You can shoot it far I'm your main target Come and help me ignite Love struggle holding you tight Ja, van een seksbom naar chocoladebom. Ja, van een seksbom naar een chocoladebom. Nou, helaas is de chocoladebom ziek, dus die kan niet komen. Uh, hier, vanaf hier Robert Beterschap. We weten dat je heel graag had willen komen om hier wat te vertellen over jouw nominatie voor de het meest creatieve ondernemer van. 2011, 2012, of is het 2010, 2011? In 2010, 2011... Ja, 2011. Okay. Ben, weet jij er iets van, van die nominaties, waar je dan aan moet voldoen? Nou, het gaat over... Uh, dit jaar is er gekozen om uh, in de categorie gastvrijheid en klantvriendelijkheid van de ondernemers te bepalen wie daar uh, voor in aanmerking komen. Iedereen die in Zandvoort uh, woont en uh, kennis heeft van dat soort uh, winkels, restaurants en andere bedrijven, kon, uh, kan met de nadruk op kan, nog steeds nomineren. Ja. Dus als je vindt dat een, een bedrijf extra klantvriendelijk is of gastvrij is, dan kan je dat melden bij Hille uh, Jansen in... Uh... In het gemeentehuis van Zandvoort. Er ja, zijn, zijn geen formuliertjes of dat soort dingen? Uh, volgens mij kan het wel, maar dan moet je via zandvoortinfo.nl en dan uh, is het rechtsboven ergens zoeken. Ja. En daar is dan uh, een nominatieformulier. Denk ik. Maar je kan ook gewoon een uh, mailtje sturen naar uh, zandvoort.nl en daar kan je nomineren. Moet je wel een, een uh, argumentatie bijleveren. Ja. Dus het is niet zo van, ik vind uh, dat en dat bedrijf gastvrij punt. Nee, je moet wel een beetje vertellen waarom je dat zo vindt. En dan uh, kom je... ...op de nominatielijst. En de nominatielijst gaat naar de jury, waar een aantal zandvoorters en niet-zandvoorters in zitten. En die gaan bepalen wie dan de meest klantvriendelijke en gastvrije ondernemer is van, uh, van dit jaar. En vorig jaar ging het natuurlijk ook over creativiteit en toen rond uh, de Kaashoek ja, van de ja. Staat. het was heel uh, heel verrassend ja dat klopt. dus dat is eigenlijk een beetje het idee van uh, de meest creatieve heb, ondernemer gezond. heb jij een idee uh, hoeveel nominaties uh, volgens er... mij waren er 18 genomineerd 18 al genomineerd ja en en dat is gewoon op basis van de berichten die binnenkomen ja. bij heliantse ja. ja dus als het als is je, niet de jury die de nominaties doet het is jawel nee het publiek draagt aan ja. dan gaat het naar de vakjury en, die? en de vakjury bepaalt wie dan uiteindelijk de meest creatief is oh, okay. nou, klaarblijkelijk is Willemsen uh, dus een van de genomineerden zeker, zeker weten op basis van klantvriendelijkheid uh, zijn zij erin gekomen ja Gastvrijheid en kratfiek. Nou, ze zijn natuurlijk een gastvrijheid, je kan daar heerlijke chocolaatjes eten aan de voorkant. Ja, nou, hou op, de, de, de truffels vreselijk, <laughs> ja. Ja, nou, Ik vond het op culinaire Zandvoort vond ik het ook wel geweldig. Met die ja, als toetje, heerlijk. heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja, ja, ja. Uh, en het, uiteindelijk wordt dan uh, het grote beeld, het is bijna niet te tillen, het haringmeisje overgedragen <laughs> ja. van uh, de kaashoek naar uh, de volgende. Ja. Wanneer zal dat ongeveer gebeuren? In september moet dat gebeuren. september. Ja. Daar, uh, dat ik gaan vind, we nog bekend maken. Het trouwens hmm. erg creatief ook als je hier een, uh, een zelf van maakt hiernaast. Ik, ik, ik heb hem niet gezien, vertel! <laughs> vertel. <laughs> Wat is dat? Een hele grote uh, uh, reclamedoek hangt op de watertoren. Ik zag dat net toen ik aankwam fietsen. Ja. Maar ik vind het wel geweldig. Dat vind ik namelijk ook creatief. Ja, dat, als je dat Heel, kan heel zien. creatief, ja. Watertoren als reclame. Ja. Nou ja, geweldig. Goed, dat was dus Willems en dat was... Uh... Ja, en, uh, en een beetje het idee over wat er gaat gebeuren met die, met die ondernemersavond en uh, de meest creatieve ondernemer van Zandvoort. Ja. We gaan uh, naar een stukje muziek nog even toe en dan gaan we straks verder praten met uh, Bram Molenaar. Roy, wat is het iets met stilte? Heeft het iets te maken met wat er vanochtend gebeurd is? <laughs> Stil in mij? We gaan luisteren naar Stil in mij mm yeah.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 Het wordt heel even stil, maar het was zo stil in mij. Die had uh, Roy uitgekozen. Goed, um, we gaan door met uh, het tweede item. Tegenover ons zit uh, Bram. Goedemorgen Bram. Goedemorgen. Bram Molenaar. Um, de zoon, van. De zoon maar ja, van. ja, Ze zijn ah, zo bekend ja. dat het ook de kleinzoon van is. Drug, iedereen kent Je Ik kan ook de bonte hond zeggen natuurlijk. Ja. Een grote overname binnen het Zandvoortse strandbestel. Eerst al een, een vaste tent voor pa en moe. Daar lopen drie kinderen rond, Eén gooit met potten en pannen, de ander die met viesgoed. En jij liep buiten van alles te doen? Ja, dat klopt. Ik denk dat het een beetje in Ik hoorde toch ja. even de microfoon bij Als je daar een beetje in praat dan komt het allemaal wel goed. Roy houdt het in de gaten, die schuilt het wel meer open en dicht. Jij deed de buitenboel. Ja, dat klopt. En de buitenboel is flink uitgebreid, hebben wij begrepen. Ja, we hebben... Het geluk gehad om uh, Victor uh, Bol over te kunnen nemen. Ja, strandactief. Uh, actief. Ja. Uh, Victor die liep natuurlijk al een tijdje uh, met wat klachten en die uh, klaagde ook van ik moet die hut kwijt. Klaagde met een groot woord. Hij wilde gewoon uh, uh, zijn kind om het zo maar te zeggen in goede handen doorgeven en uh, er waren al wat gesprekken met andere uh, ondernemers heb ik begrepen. En uiteindelijk kwam die bij jullie of jullie kwamen bij hem. Hoe is dat gegaan? Ja, het, het kwam voor, voor mij in ieder geval heel onverwachts. Mijn vader uh, en mijn broer waren er allemaal bezig. En ik ook al in mijn achterhoofd. Ja. Alleen ja, het is natuurlijk, uh, ik ben jong en dan heb je nog niet echt uh, de ballen zeg maar, om het uh, gewoon te zeggen. En mijn vader deed het wel. Dus die zei, ja, die is oud en die heeft wel de ballen. Ja, om nou. voorzichtig te zijn, want ik uh, moet er nog één. <laughs> ja, en die zei van. Uh, is dat niet voor je Bram? Ja. Want het is natuurlijk uh, de bedden, het is drie maanden per jaar waar ik uh, intensief aan bezig ben. Ja. In uh, de Romein doe ik dan uh, een beetje klusjes. Maar ja, zometeen met de jaronpavioen heb je toch minder uh, te doen voor mij. Ik doe het Alleen maar scheppen. Ja, je kan die bedjes wel <lacht> uitzetten op 1 januari, maar dan. Uh... <lacht> nee, maar ja. inderdaad, dan, uh, dan heb je dus uh, uh, niet veel meer te doen als maar... de stoelen man klusjes man. Dus het is een hele mooie uitkomst en uh, waar uh, ook mijn hart uh, echt volledig in gaat. Op strand? Op strand. Ja, nou, dat zijn jullie allemaal wel natuurlijk strand Ja. ja. Um, strandactief, we zien hem uh, altijd rondrijden, uh, Victor en uh, ook met iemand nog in, in het kar. En uh, er gebeurt daar van alles hè? Ja, uh, je kan uh, van vissen tot schatgraven, ja. Uh, flessenpost, uh, ja, Ja, echt super, spelletjes doen. Hij biedt dat ook aan op, op zijn website. Hè? Je ja. kan allerlei evenementen doen. Uh, uh, dat ga jij dus overnemen. Maar blijft hij je wel een beetje coachen? Want uh, net als Donald zei, daar ligt van alles in die schuur. Don? Ja, oh, dat is ongelooflijk. <lacht> ja, ja uh, hij blijft zeker de, de eerste periode heel intensief uh, mij helpen. Mm -hmm. En uh, een beetje het vak doorgeven, zeg maar. Want het is echt een apart vak. Hoe je met uh, kinderen vooral om moet gaan en het, uh, grote, grote groepen. En, uh, en uh, we, we hebben het echt intensief gevraagd aan hem ja. of, hij, uh, of hij dat ook doen. En dat wil doen. dat wilde hij heel graag, want hij, het is, wat u zei, het zegt zijn kindje, en dat wilde hij niet zomaar weer weggeven. In ieder geval niet zomaar zijn lot overlaten. Nee. Dus dat wil die goed verzorgen nog. Maar ja, het, het, het vereist natuurlijk ook wel enige coaching, hè? want uh, je, er komt natuurlijk van alles op je dak. Ineens staan er een groep van uh, zoveel mensen en uh, dat kan van, van 80-plussers zijn tot uh, uh, 5-6-jarigen ja. die een verjaardagpartijtje vieren. Ja. Dus moet je inderdaad wel een beetje uh, kijken hoe moet ik het aanpakken. Inderdaad, en het is voor mij alles alles nieuw. Victor, die rijdt al wat jaren. Dus uh, hopen op een goede samenwerking. Het gaat helemaal goed komen. Nou, het gaat zeker goed ja. komen. Want, uh, je loopt er lang genoeg mee op het strand om die variëteit van kleine kinderen tot. Uh, ja tot oudere mensen mee te maken. Dat zeker. Ja, nee, want ik heb uh, van Victor wel eens begrepen dat uh, het niet alleen kinderen zijn. Uh, er kan ook een groep zakenmensen zijn die wil even willen uitwaaien en iets totaal anders willen doen. Ja, dat klopt. En ja. in combinatie met een hotelarrangement dan ook nog vaak. Ja. Er komt dan nu nog een visarrangement bij. Ja, ja. <laughs> in een niet hoor. nader te noemen vaste jaar rond paviljoen. <laughs> uh, ja, nou ja. Je kan de garnalen die je gevangen hebt ook koken. Ja, dat klopt. <laughs> Ga je uh, het jaar rond paviljoen gebruiken als het als thuisbasis of als uitvalbasis. Ja, dat is wel. Daar, de, daar de, gaat het begin. Als je het zou kunnen gebruiken, dat is. Uh natuurlijk het mooiste als je daar vanuit kan werken. Uh, nou ja, het, het, eigenlijk is het wel ideaal, want boven staat, uh, ik, ik zie dan zo'n zo zo partij voor me, zaken, mensen die ja. uh, willen, willen uitwaaien, die komen met de bus naar nou, de parkeerplaats heb je. Als ze met de trein zouden komen hoef je alleen maar recht door te lopen. En je ontvangt ze gewoon in talassa. Inderdaad, en uh, we krijgen daar ook aparte accommodatie voor. Oh. Dus het is uh, met de Jaron Pavioen perfect geregeld hier gewoon. En uh, dan kan ik het om onderbouwen. Onder, onder en vanaf daar een activiteit doen. Maar als een groep een andere strandparfum heeft uitgekozen, dan is het ook, kan het ook nee. geen, geen enkel probleem. Want daar is Victor ook mee begonnen. Ja. En ik wil niet andere strandparfums daarvoor een hun neus, neus Het is alleen maar uh, voor eigen gewin gaan, zeg maar. Nou ja, als je, het is... als je het net zo druk krijgt als Victor, dan heb je hem wel eens drie strandtenten op één dag nodig, ja, hoor. Ja. Ik heb hem wel eens uh, naast zich zien zoeken naar een, uh, een tent die nog een partijtje kan laten barbecueën. Ja. En dat is hartstikke leuk om het, te... ja, zeker voor mij, nieuwe ervaringen en uh, goede samenwerking krijgen met andere stampavioens. In, in de nieuwe zaak, Bram, hebben jullie daar al een beetje faciliteiten voor? Een, een, een ruimte ja. waar je mensen kan ontvangen, niet alleen, maar ook waar je spullen kwijt kan. Want er zijn heel veel, wat we net over hadden, er zijn heel veel spullen. Van de springbedden tot scheppen en ja. weet ik veel wat ik allemaal heb gezien. Uh, ik neem aan dat de loods ook bij de overname zat. Uh, nee, nee, dat niet. Nee. Nee. Maar we hebben zelf nog een, een loods in Noord, dat uh, mijn vader is. En daar uh, kan heel veel staan. Ja, want die, die strand, dat hoeft er niet meer in terug natuurlijk. Uh, niet te huigen, nee. Nee. Ja. Ja. Dus, ja, je houdt dus wel ruimte over. Ja, maar goed, dat is opslag. Maar je zult op strand uh, al die dingen paraat moeten hebben. Ja. Dus daar zul je ook een, een opslagruimte moeten hebben. Ja, voor, voor je vaste dingen die je dagelijks gebruikt zeker inderdaad. Maar uh, een, uh, ja, een springkussen gebruik je niet altijd dagelijks. Op, nee, dus specifiek dan ja. ik, ik wil nu, ik heb nu een groep kinderen met, uh, met een springkussen en de, ja. dan haal ik er gewoon heen en dan. Uh, ja, okay. Zullen we even muziekje draaien en dan uh, zo met Bram nog even ja, verder praten? Roy, kan het? Ja? ja? Dan gaan we, gaan we naar Tommy Kitten met met uh, Bram Molenaar nog eens even praten over Strandactief uh, Bram, jullie familie staat bekend als heel erg creatief met uh, van alles gaan jullie met Strandactief nog, nog wat veranderen of toevoegen of, zijn er al plannen voor? Ja, vis is ons, ons, ons ding mm -hmm. en, uh, dat willen we graag uh, uitbreiden en ik zelf hou van, uh, van surfen en dat wil ik er ook graag bij doen het ja. kano en surfbanken erbij maar verder willen we voorzichtig uh, verder gaan met, uh, met Victor. Hoe hij het op uh, zijn voeten doet. Mm -hmm. En daarna is altijd mogelijkheid voor uitbreiding. Ja. Uh, Victor heeft zelf ook heel veel creatieve ideeën die hij nog toe wil passen. En ons wil uh, ondersteunen erin. Maar, maar loop gaan we even uh, zo verder. Ja, Zo'n dag heeft voor het strand natuurlijk maar een uurtje of twaalf. Ja. Op het ogenblik op... wel zestien. Maar ja. dat, uh, en dat moet er allemaal in passen. Ja. En als ik Inderdaad, Victor en... Uh, oh, je hebt, rij je al mee met hem eigenlijk? Ik uh, heb uh, afgelopen tijd een okay. paar met hem uh, ja. meege, meegehoren. Ja, wanneer ga je dan echt helemaal over? Uh, het, vanaf 1 januari is het echt... Uh, Oké, okay. maar je doet dus nu nog... Uh, dus je de bedden en Victor? Ja. Je bent dus eigenlijk een beetje in de leer een beetje kijken hoe het Dat gaat. Klopt. De bedden doe je ook nog steeds? Ja. Dan heb je wel erg druk. In die 16 uur? Ja, nou, de bedden is... Uh, Mooi vroeg <laughs> ja, ook knippen het is nu al redelijk stil erin eh. dit is om later verlangen op zich wachten dus daarvoor heb ik nu al redelijk de tijd ja, oké okay. maar je, je rijdt er met Victor mee dan het zal je ook op, opgevallen zijn dat hij uh, soms inderdaad drie partijen op een dag heeft uh, dat is standaard hè, wat die nu dus in die schuieren ah. liggen en dan verzin jij er nog even een passeurplanken bij ja en een maar... visnet nou <laughs> ja, dat is er al hè ja het dat, dat vis is er al okay. Dat het vis doet ook in uh, de ja. groepen ja je zal het toch op je eigen persoon, uiteindelijk op je eigen manier gaan doen ja en uh, maar is ja, ook goed het, het, ja inderdaad maar dat ja het komt allemaal we uh, pas het allemaal mooi aan in de tijd van, van, van een dag ja, ik zie je net naar buiten kijken en je kijkt natuurlijk tegenover de pension blanke ja, waar inderdaad. de beroemde, beroemde leeuw alweer op terras zit. <laughs> ja. uh, die is waarschijnlijk alweer weg geweest vanmorgen met je vader maar die ken je natuurlijk ook uh, erbij betrekken ja, die uh, wil graag helpen ja? Ja, we, met de met vis, vis van leo het is zeker ja. <laughs> en, uh, Leo is gewoon een Sam van man. Wie heeft er gewonnen? De, de Zeehonden of Leo de, deze keer? We, nu zit de Zeehonden één punt voor. Ja. <laughs> en de wind ook wel aardig. Dus ja, ja. Ja, ja, ja. Het is een gevecht tussen de heren uh, Huig en Leo. En uh, de Zeehonden, wie het eerste bij het net is. Ja, dat weet ik. In de Zuid, ja. Ja, ja. ja. ja nee, dat weet ik. Maar je neemt ook het wagenpark over en dat is een klein beetje in de Victor Bol kleuren, zandvoortkleuren. kleuren, gaan jullie daar nog iets mee doen? Met... Nou die kleuren of... passen bij heel goed bij ons, want de ja. uh, ja. was is ook uh, geelblauw, dus het uh, ja. geel blauw is ook ons hart. Dus. Ja, er ja, ja, ja. Ja, gaan we al wilde verhalen dat je er een trekkertje voor gaat zetten met, in de vorm van een vis eromheen en weet ik veel wat. Ja, mijn vader is wat ik al zei ook creatieve dingen en die kan uh, onwijs goed brainstormen. Dus ja, dat, uh, wie weet. Ja, wie weet. Ja. Oh, ja. Als, ben je trom, trom als je vader te creatief wordt, kan je hem ook nog op het houten tractor. Ja, ja, inderdaad. Als je gaat dementeren, dan is <laughs> Hij past niet op de lijn, heb ik gezien. Nou, ja, dat uh, moet hier wat afvallen, inderdaad. Goed, het uh, strandactief is dus overgenomen door, uh, door jou, Brian Mona. Uh, tot 1 januari uh, ga je gecoacht worden door uh, Victor, die met veel plezier het overdraagt aan jou, heb ik begrepen. We wensen je heel veel succes in, uh, in het strand actief zijn. Okay. Oh ja, uh, nog wel een vraag. Blijf... De website, de website van Strandactief? Ja, dat moeten we een klein beetje aanpassen. Maar wel strandactief.nl ja. gewoon? gewoon strandactief. Oké, okay, dus als je wat wil weten. Ook, ook dat zit in de deal. Ja, dat klopt. Uh, ja, ik <laughs> ben, ben, ben benieuwd of de overnameautoriteit stand voor de Dame eens. Is. Ja, uh, ja, dat moeten we <laughs> nog even kijken <laughs> of dat kan. Bram, heel erg bedankt voor je komst. Uh, heel veel succes. Uh, veel plezier vooral uh, daarin. Dankjewel. Ja. En we gaan je zien op strand. We gaan je zien op het ja, strand. Bij elkaar, ja, bij ja. ja, goed. Dan gaan we een keer doen. <laughs> Het is dus in ieder geval rock'n'roll met Strand Actief. En ook met Bill Haley. Rock around the clock. 1, 2, 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rocked. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rocked. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rocked. We're going to rock around the clock tonight. What but... een oudje, hè, was dat. Dat is jouw uh, categorie, toch? Ja, dat is in mijn categorie. Ja, dat vind ik ook. Ja. Maar bent. niet minder uh, slecht. Nee, nee, nee dus, hij, blijft, uh, hij blijft goed. Aangeschoven zijn uh, twee heren die van alles weten over recreatie. Willen jullie jezelf even voorstellen? Uh, nou, ik ben uh, Kenny Bol. En wat doe jij, Kenny? Uh, ik ben teamlid. Teamlid. En uh, ja, dit jaar wordt het tweede jaar voor mij. Ja. Vorig jaar was het eerste jaar, ja. dus dat uh, okay. was nog een beetje wennen, maar uh, nu zitten we er helemaal in. Ja, en de tweede man, Kevin Marcus, en ik ben ook teamleider. Bij mm. dan het andere team. Het andere team. Ja. Ja. Laat ja. het even uh, helder hebben. We hebben het over recreatie. Recreatie ja ja. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja ja. En de recreatie die gaat weer van start. Recreatie is natuurlijk een, een, een ding wat echt Zandvoorts is. Absoluut, uh, absoluut Zandvoort inderdaad. Ja. Alle kinderen die hier in Zandvoort rondwandelen, die mogen bij jullie aan. Het is niet specifiek op bewonerskinderen. Nee helemaal toeristen niet. Toeristen die mogen ja. komen en. Uh, hoe weten die dat, toeristen? Uh, nou, we maken over het algemeen heel veel reclame met, met posters. Ja. Uh, dit jaar hebben we veel meer plekken posters op gangen, met het programma erop. Uh, de locaties waar we bijvoorbeeld een vosje jacht houden of, of waar de Santa Crapie is. En uh, we zijn nu ook bezig met Twitter en een nieuwe website hebben we gelanceerd. Doe maar. Dus, uh, daar staat ook heel veel in. De website is uh, recreade.nl? Uh, nee, recreade zandvoortnl Recreade. zeker aanraden hoor. Uh, uh, recreade zandvoortnl ja. ja. En waar zit de uh, www natuurlijk? Ja. We ja. Mag gaan we ze ook nog even uh, roepen? Want een aantal mensen moeten natuurlijk even lekker naar kijken. Ja. Recreade, wanneer begint het? Nou, het begint uh, volgende week zondag. Dag. Ja. 30, 30, 30 juli. Ja, dan is de eerste Eikissenbus. Ja, ja. Oké, okay, ja, ja. Dat, dat komt zit zo in mijn kop okay. de Eerste poppenkast volksdansen. Ja, ja. ja. En dan, ja. Uh, maandag om 10 uur dan beginnen de, de activiteiten. Oké, okay. uh, dan de beginnen... opening, waar gaat die gebeuren? Met de volksdansen? Uh, gewoon op de oude plek op de.. Ja, nee, gewoon in het dorp. Bij uh, voor het Wapens Oké. Okay. Op het gasthuisplein. Gasthuisplein, ja. Dan, dan, ja. ja. Maar ook in Noord. Ja, we openen de, in uh, die splitsing. Dus. Eerst in Noord ja. en dan gaan we door naar Centrum. En waar ga je in Noord? Uh, bij uh, ja, Pluspunt, maar dat heet nu ook ofzo. Ja, nee, die is Pluspunt, Pluspunt, Pomarplein noemen ze dat ook. Ja, ja, okay, ja. ja. <laughs> of Bluisplein, of uh, Pluspunt, Bluisplein, Bluisplein, of Het uh, uh, uh, uh, ehm. Als ik een splitsing ben, in Noord en Centrum, daar ben ik wel niet verschil. Waarom is dat? Ja. ja, we hebben twee locaties. Ja. Dus eentje in, uh, in Ook zandvoort of Pluspunt, ja. lichaam hoe je het wil noemen. Daar is je Team Noord. En uh, we hebben ook een, een team in Team Centrum. Ja. En uh, ja, op die manier proberen we natuurlijk een beetje de kinderen in Noord. Die gaan naar Noord, of soms gaan ze ook wel gewoon naar het Centrum. Ja. Zo wordt het een beetje... Afgericht. je probeert de kinderen wat van diensten zijn door zo dicht ja. mogelijk bij ze te ja, zien nou, ja. ja dat is goed ah, okay. en, en de activiteiten zijn die ook verschillend ja, ja. ja het is, je maakt, uh, elke keer maak je een thema en op dat thema dan ga je je activiteiten afstellen dus het is bij, bij team Noord dus kan dat heel wat anders zijn dan bij team Centrum natuurlijk dus doe je wel dezelfde dingen af en toe maar dan bijvoorbeeld doen wij een, een speurtocht de eerste week en hun doen een speurtocht de tweede week dat is maar net hoe je in het gepland uh, ja. Ja, ik, kan ja. mij, ik kan me nog wel herinneren dat in, in, in de beginjaren van Recreale de bakfiets heel snel van noord naar het centrum, ja. centrum moest ja. komen, omdat ja. het, team nog, het ene team nog niet uitgebreid was zoals het nu is. Uh, in hoeverre zijn jullie zover uitgebreid? Want je kan dus eigenlijk twee teams doen. Ja. Uh, nou, we zijn natuurlijk vooral nu weer op zoek naar, naar een nieuwe teamleven. Er ja? wordt ook een oproepje. Er is een oproep Ga voor geplaatst op, uh, op, op de website. En uh, mensen die geïnteresseerd zijn, die uh, moeten vooral naar de website gaan. Daar, uh, daar kunnen ze zich opgeven. recreade Ja. En uh, nou ja, voel je je daartoe aangetrokken, dan moet je je vooral opgeven. Moet je aan voorwaarden voldoen om... Uh, um, nou, ja, je moet natuurlijk wel creatief zijn. Uh, een beetje pedagogisch, zelfs studie. dat of niet, soms niet. Nee. <laughs> <laughs> een teamplayer, dat is natuurlijk wel belangrijk, want je, je voert je het nou, Als je het denk ik maar leuk vindt met ja. kinderen werken. Ja, ja, dat is wel en belangrijk. En de gezelligheid. Ja. Dat, dat is, is wel, wel, wel, uh, wel even aan een wat serieuzer onderwerp. Screenen jullie mensen? Um, dat is wel een hele lastige, nou, niet in zoverre dat, uh, dat er contact wordt van Er is natuurlijk meteen ander gebeurd, hè, de, <laughs> de afgelopen jaren. Ja, ja. Dat is wel een heel goed punt, maar uh, ja. we hebben nu eigenlijk alleen maar bekende mensen. Ja. Dus mensen die eigenlijk in Zandvoort wonen en uh, wonen bij elkaar, Bepaalde mensen ja. die hier uh, naar Muiden wonen, maar die kennen we wel allemaal. De, de groep of kennen we ook meer. Ja. ja, ja. ook eentje uit meer. Toch wel een weg hè, dat je uh, een vrijwilliger hebt uit Aalsmeer. Ja. Hoe komt dat zo? Uh, er staat een paar meiden op de pavo. En zij zat ook op de palo, en toen hebben ze gezegd: Nou, kom ik je kijken. Wel leuk. En toen heeft ze meegedaan. Oké. Okay. Ja. Dus nu doet ze voor het vijfde jaar mee. Ja. Ook tevens het laatste jaar. Dus. <laughs> Gaat ze nou haar eigen ja. Recreade in uh, Amsterdam oprichten? Of <laughs> ja, ik denk het. <laughs> uh, je noemde de forsjejacht, dat is een, uh, een, een standaard item in uh, requea, dus ja. je ja. Dat is heel erg grappig uh, bij mij in de buurt allerlei figuren rondlopen. Ja. Uh, ja. Kinderen, uh, heb je iemand gezien? Heb je iemand gezien? Vraag ze Wat doen we nog meer? Wat is het thema? Ja, de thema's verschillen natuurlijk heel erg. zit er uh, geen ja-thema op? Nee. nee, nee, dat nooit. We, we gaan altijd uh, in rond mei gaan we altijd uh, komen bij elkaar. Dus Team Centrum en Team Noord die ja. komen dan bij elkaar. En dan uh, nou, gaan we even overleggen van nou, uh, komen er nog veranderingen in het team of uh, gaat de een naar het andere team. Nou, en dus, uh, dat is uh, gedaan. Dan uh, gaan we apart en dan gaan we gaan de teams apart uh, de thema's bepalen. En uh, dat is natuurlijk wel een heel leuk proces, want dan ga je de thema's bepalen, ja. verschijnen, dan ga je daar de laf, tijd hier uh... bij. bij. Ja. Dat is enorm leuk. Wat zijn de thema's in het Noord? Um, ja, de namen weet ik nooit zo heel goed uit mijn hoofd. Dat maar ze staan op, wel op de website toch? Alles staat op de website. Het oh, komt ja. volgende week, ja? <laughs> want volgende week zaterdag begint het voor ons. Ja, dat gaat ja. Het gaat over een uh, speelgoedzaak, en de tweede is een piraten, uh, piraten-thema. Dat, is, ja, dat zijn onze thema's, voor de rest ja, weet ik en altijd niet zoveel wat doet, van. wat doet het centrum? Wij hebben de eerste week een thema over, uh, over een verdwenen bal. Oh nee, uh, oh nee sorry, excuus. <laughs> In de eerste week uh, hebben we een, een kok die graag een uh, eigen televisieprogramma wil hebben. Dus door middel van een, uh, een talentenjacht wil hij een, een eigen programma krijgen en uh, heel bekend worden. Dus uh, Het programma heet Flopchef. En, uh, in de tweede week hebben wij een, uh, een verdwenen Ikea-bal, de gouden Ikea-bal die is uh, zoek en uh, door middel van activiteiten moeten de kinderen uh, de bal weer uh, terug uh, de, zien. vinden. het slotfeest trainen. in Ikea. Ja, nou was dat maar waar. Wij <laughs> in, ja, in de ballenbak. Ja. ballenbak. <laughs> wij hebben bij de eerste week is dan uh, een gat over dan een speelgedwinkel ja? en er is een professor die komt wat kopen en die man die denkt die eigenaar die denkt als er nu een iemand binnenkomt dan maakt het niet uit ik ga weg hij neemt het over dus die professor komt binnen en die moet het overnemen die is ineens de baas ja en dan gebeuren er heel wat dingetjes ja het ja. ja, is echt een heel leuk thema maar dat gebeurt bij uh, bij de koko komen ze voorstellen dat de kinderen moeten helpen koken of, ja of, ja of, we hebben hele leuke activiteiten in de aard maar uh, die gaan we natuurlijk niet allemaal pijn. nee nee nee, natuurlijk niet. nee nee als als men wat wil weten dan kan uh, men gewoon naar de website ja. En, ja. Uh, dan ga je ook twitter volgen ja ja ik las ook iets over uh, polsbandjes. Ja. Polsbandjes, ja, dat is wel een heel belangrijk. Ja. Er werd, er werd een, een dagelijkse bijdrage van bijna niks gevraagd. 15 euro inderdaad. Ja, en dat gaan jullie nu uh, uh, veranderen? Uh, nee, nee, het is nog steeds 15 euro. Ja, maar dat is voor het hele parcours. Ja. Ja. Voor het hele parcours. En vroeger betaald je per dag. Dat, dat kan, kan u dan nog, nog steeds. Dat okay. kan nog steeds. Maar uh, je kunt bij Bruna Zandvoort kun je een bandje een bandje kopen ja. voor 15 euro. En dan kan het kind. Uh, aan alles meedoen. Dus dat is zandenkruimpje, vossenjacht en natuurlijk alle dagdelen bij. En ook switchen. Locaties. Ja, Noordcentrum. Maakt, niet uit. ja maakt, niet uit. maakt niet uit. Je koopt niet echt een bandje voor Noord of een bandje voor Centrum. Het is echt, ja, het band. Je koopt het bandje van ja. Recreade ja. en hoef je hem alleen maar op te doen of uh, laten zien. Ja. En dan weten mensen, dan moeten we dan wel weer durven, ja, ja. maar dan weten wij dat er betaald is. Ja. Dus bij de Bruna je polsbandje halen voor Recreade die volgende week zondag zijn opening heeft. Ja. En we zijn natuurlijk altijd uh, bekend met een zandkraampje, ja. heel Zandvoort komt een zandkraampje doen, ja. schilderen, pannenkoeken bakken. Wat ja. gaat er allemaal gebeuren? Al, van alles. Lus, ja. Ja. Er zijn weer veel nieuwe dingen denk ik. Ja. Vertel, vertel nieuwe dingen. Uh, ja, we hebben vorig jaar met de winter wel gedaan, dat gaan we dit jaar ook weer doen, een wintersandkraampje om toch ja. nog een beetje het recreëre vol te houden. Ja. We we met de winter gedaan hebben we wat nieuwe dingen, zeepjes maken. Zeker. Uh, ballonnen hebben we natuurlijk weer. Hebben we hebben weer ballonnen. Schilderwand. Uh, de Schilder van, nee oh, hier. Nee, dat nee, heb ik nog nooit meegemaakt. Nee, nee nou nee. kan je vertellen dat was op een snijbaan en ik heb het filmpje pas nog een keer bekeken, want mijn dochter die zat daar te kliederen. Ja. Nou, Net zoveel op dezelfde als op de, <laughs> op de wand. Maar het was wel komisch, want het deed namelijk alles al voor het kinderen. Ja. En vandaar dat wij het altijd heel erg leuk vonden. Um, maar de afsluiting is op het gasspijn met zandtekraampje. Ja. Waarschijnlijk moeten... is hij wel weer gewoon uh, bij de kerk. Okay. Um, dat is natuurlijk ja, gewoon een goede is, locatie. Ja, je zit helemaal locatie. centraal. Ja en uh, ja dat is gewoon uh, super. Hij was wel heel, uh, heel goed vorig jaar om daar te doen. Ja, met volksdansen kom je dan soms niet uit omdat je die als het mooi weer is toerist allemaal. Ja. Maar je wel. Uh, ja, je, ja, je bent gewoon centraal en ook er kunnen ook mensen van buitenaf kunnen dan kijken. Ja. Die moeten dan wel een kaartje komen natuurlijk, maar die komen dan wel kijken. Dat zijn toch wel weer extra dingen. Dus dat is wel. Uit. Dat zijn heel. Maar, inderdaad met volksdansen zit je dan een beetje in. Uh, in de knoei, kan we wel zeggen. Je hebt hier niet veel ruimte. Uh, ja, dat ligt er aan. Meestal gaan we dan gewoon uh, in, in, op het Centrumplein zelf staan. En uh, ja, dan. Ah, dat kan dan natuurlijk ook. Gaat allemaal prima. Ja, ja, ja, Absoluut, ja. ja. Ja. Nou, we zijn benieuwd. We wensen jullie heel veel uh, plezier met. Uh... Oh, er wordt nog oh, aan mij geklopt. Ja, ja, ja, ja, Want we gaan even muziekje draaien. Oh, en dan praten we nog even door. En dan praten we nog heel even door afsluitend <laughs> door over hoe, wat, wanneer en alles. Uh... Het is wel uh, goed dat er een regisseur bij ik... yes, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Nog een producent ja. nodig. Ja. <laughs> ik, ik dacht al dat jij wat bij CFM deed. Ja, doe ik, <laughs> ik wou het niet zeggen. Waarom? Ja, ja, dat is. Uh... Nee, we wil straks nog wel even over de financiële ja, kant met jullie ja. praten. En uh, Bram staat hier toch nog. standactief actief niks voor jullie? Als sponsor? <laughs> Als sponsor, nou, Bram. Uh... Ja, ja, ja. We gaan even naar ja. de muziek toe uh, en straks gaan we daar nog even verder over praten. Seaside bar High above the rocks You were drinking white wine And I was doing shots I wondered if you'd stay We zijn weer terug en we gaan nog even praten over... Uh, nou, we gaan het uh, over duistere zaken hebben. Oh, eigenlijk gaan we de criminaliteit in. Want ik hoor net dat de geluidsinstallatie gestolen is. Ja, de geluidsinstallatie En van, uh, dit is geen recreade grap, uh, beste, nee. beste luisteraars. Dit is gewoon serieus gebeurd. Absoluut. Wanneer is het gebeurd? Vorige week uh, uit de Oranje School is, uh, on is onze geluidsinstallatie gestolen. En... Uh, het is dus gewoon ingebroken in de School. Gewoon... Nou ja, dat is dus een beetje de vraag. Ja. Er zijn geen uh, geen braaksporen. Oh, dus. Uh, maar hij is wel weg. Hij ja. is wel weg. Dat is vreemd. Ja. Dus, dus gewoon uh, klaar ligt dag gebeurd zijn. Ja, ja. eigenlijk. Ja, nou loopt, loopt iemand naar binnen, pakt de mengpaneel en loopt weer naar buiten. Ja. Er moet ook iemand geweest zijn die het weet waar het staat, lijkt mij. Maar. maar ja, dat zijn aannames. Dat moet je een ja. beetje voorzichtig mee. Zijn. Ja. Maar goed, hij is weg. Wat nu? Ja, dat is nu de grote ja. vraag, want, uh, vraag. We missen natuurlijk uh, nu wel een uh, installatie. Dus uh, het, is wel, uh, het zou wel heel fijn zijn uh, als we nog een installatie uh, kunnen bemachtigen, zeg maar. Eigenlijk uh, ja. vraag je nu naar iemand die luistert met een mengpaneel. Mogen we jouw ja. mengpaneel lenen? Ja. Ja. Of je zoekt gewoon iemand die uh, een, sponsor. Een, een, een sponsor voor een nieuw mengpaneel. Ja. Ja. ja, waar praat je dan ja. over? In welke waarde ongeveer? Uh, ik geloof dat het apparaat iets van 600 euro kost. Oh, het totale ding? Ja, ja. Dus het zou wel heel fijn zijn uh, als we er nog eentje kunnen krijgen. Want het wordt niet alleen gebruikt voor, uh, voor op locatie. Maar het wordt ook gebruikt voor in het poppentheater en voor volksdansen. En dat is het jaar rond, hè? Pop ja, pop ja, Dat is het jaar rond. Twee keer in de maand. Mm -hmm. Dus uh, ja, het is heel vervelend uh, dat hij weg is. Nou, bij deze uh, een oproep aan ja. alle zandwoorders die uh, eventueel ja. zo'n ding ter beschikking willen stellen. Of een aardig bedrijf wat wil sponsoren voor een. Uh... Geluidsinstallatie. De bedrijfsnaam mag natuurlijk voor op het... Uh... Tuurlijk. Stickers, alles erop en aan. Precies. Dus wil je reclame maken, <laughs> stel 600 euro beschikbaar voor de recreatie, Belangrijk voor de kinderen in Zandvoort ja. en ook belangrijk voor de toeristenkinderen. Ja. En nu we toch op dat onderwerp zijn, de financiële kant van het geheel, nou we weten, ja. er vloeit wat binnen uit deelname, 50 cent per dag of 15 euro voor een bandje. Ja. Zijn er nog andere bronnen, sponsoren of gemeentesubsidie of uh, wat dan ook? Ja, we hebben nu een, een donatie gekregen van, van fysiotherapeut Zandvoort voor het voor winter en daar kunnen we wel twee jaar het winter mee ja. financieren, dat is wel heel erg fijn. Ja. Ja. Daarnaast hebben we natuurlijk de inkomen, de inkomsten van het en van, van de Vossenjacht. Ja, ja. En uh, we hebben natuurlijk ook uh, de jaarlijkse uh, donatie van, tenminste de donatie. subsidie? subsidie van de gemeente. Ja. En dat is natuurlijk ook wel heel belangrijk. Ja. ja. Want alleen die 50 cent dekt het natuurlijk niet, hè? Nee, nee, nee. nee, nee. nee. Dus inderdaad een uh, subsidie en uh, de andere inkomsten zijn wel heel belangrijk uh, om regia rekening Ga je daar ook mee de boer op? Met... Met wij hebben geld nodig? Nou, komt niet echt. Nee? Nee. Dus echt een actieve sponsorwerving die zit er nog niet bij. Nee. Maar ja, het is natuurlijk wel ons kent ons in zijn antwoord. Ja, dat is belangrijk. Dat is heel belangrijk voor ons. Steeds meer mensen die gaan wel... Ja, die gaan het wel steeds meer waarderen, heb ik het idee. Ik zit er nu drie jaar bij en twee jaar geleden toen begon ik dan... Toen was het ja, voor mij gevoel nog een beetje laag, maar het wordt steeds beter en steeds meer mensen gaan er ja. meer waardering in geven en die gaan we wat meer geven. En, ja, ja met alle, alle kleine beetjes, ja. Het is uh, het echt uiteindelijk echt een, een hele, hele stijgende lijn en dat ja. is heel mooi dat is heel te heel leuk als, als organisatie. Ja. Ja. Ja. Nou, ik kan me nog herinneren van een jaar of twaalf geleden, nou had ik wat te maken met het stekje, dat daar tijdens de Recreade het stekje uh, was ja. van een Recreade. Er werd geslapen, ja. ja. gedoucht, gewassen. Ja. En, uh, verblijf dat was verblijf. Inderdaad, het laatste jaar uh, van het gebouw, inderdaad. Ja. Dat ja. we mogen gebruiken, zeg maar. Ja, nee, dus het stekje, ik bedoel nog een stekje dat nu afgebroken is. Hè, waar nu ja, ja, ja. ja dat ja. Dat, ja. Later is het ook nog geweest in de school, er tegenover. Klopt, maar. ja. Nee, dat is nog steeds zo, uh, op die manier of niet? Nee, we slapen nu als team uh, in de Oranje assenschool Ja, en ja, als echt als. Oh, iedereen slaapt bij elkaar. Ja, okay, de teams. Ja, dan nou, nou ja. gaan we koken in het uh, in, bedoel. Ik dat ja. de, de LOL samen is al uh, is al natuurlijk een uh, enorme Ontzettend uh, ja, Ontzettende teamman natuurlijk. Ja, ja. Uh, ja zonder concurrentie je, tussen je noord blijft en Noord. Ja. Uh, ja, <laughs> ja, je blijft er altijd centrum en noord. Het zal nooit veranderen. Nee. Maar ja, als we samen zijn dan uh, proberen we het wel gewoon uh, ja. samen te doen en niet. Ja, dat is het leukste. Ja. ja. ja. Niet, niet elkaar de loef afsteken, nee, gewoon samen. Nee, dan nou hebben we natuurlijk twee leuke ook... dingen. Maar je hebt ook verschillende thema's. dus dat is. Ja, ja, dat ja. is... En je, je zit uh, wel 24 uur met elkaar opgeschreven. Ja. Maar zoals uh, ik zit met Noord. En wij maken onze dieptepunten mee. En dat maken we van team centrum niet. Dus dat maakt een team uh, sterker. En uh, ja, die krijgen gewoon een vele betere band dan En als ze ja, dan, is... dan samenkomen, dan is het gezellig, maar ja. je, krijgt de dingen niet mee wat er daar gebeurd is en wat er bij ons gebeurd is. Dus dat blijft punten. altijd een beetje... Ja, de hoogtepunten punten mee... Die delen we wel. We wel. Ja, ja, ja. Maar die punten al. niet als er iemand gebroken is of zo. Goed. Bedankt voor jullie komst. Ja, dankjewel. Voor de jaarlijkse uitleg ja. wat de Recreado doet. Ja. Heel veel succes en vooral heel veel plezier. Dankjewel. Ja, wel ja, wel af, heel plezier. Goed. We zijn aan het einde van het eerste uur. Het tweede uur gaan we praten met Pieter de Boer over peuken op straat en strand. Met Ron Brouwer over het Tropicana Festival en uh, Johan Schooneman over regiomaatjes. We sluiten de ochtend af met een wens voor jullie ook. Dat je maar rijk mag worden en een mengpaneel mag kopen. Ja. Roger Whittaker, If I Were a Rich Man. If I were I will.